1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Mag het ook gert Luc zijn, goedemiddag. Libische luchtafweer zo goed als uitgeschakeld. Enige vooruitgang rond kerncentrale Fukushima. En minister De Jager wil strengere wetgeving rond de bonussen. Het weer vanmiddag volop zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen en dinsdag ook veel zon. Dan wordt het 13 tot 16 graden. De Amerikaanse chefstaf Mullen heeft gezegd dat het Libische luchtafweergeschut zo goed als uitgeschakeld is. En dat zou het voor vliegtuigen mogelijk maken, vliegtuigen van de coalitietroepen, om ongehinderd boven Libië te vliegen om de burgerbevolking te beschermen tegen het leger van kolonel Gaddafi. Mullen heeft geen aanwijzingen dat bij de aanvallen op Libië burgers om het leven zijn gekomen, zoals Libië zegt. Gaddafi noemde een dodental van bijna 50. De militaire actie tegen Libië heeft volgens generaal Mullen een beperkt doel. We zijn niet op de val van Gaddafi uit, zei hij. Gisteren vuurden de Amerikanen en de Britten ruim 100 kruisraketten op Libië af. Vannacht voerden Britse gewestvliegtuigen bombardementen uit. Nu zijn er nog Franse toestellen in de lucht. Voor de Libische televisie heeft Gaddafi een langdurige oorlog tegen het Westen aangekondigd. Let me tell you that we are ready for a long war. without any French You are not capable of a prolonged for a prolonged war in Libya. We consider for a long war. Het leek vanochtend wat rustiger te zijn in Libië, maar nu bereiken ons berichten dat er weer gevochten wordt in de stad Misrata. Een ooggetuige doet zijn verhaal. Misrata is onder heavy heavy attack. We call up on all international community to rescue Misrata today. Otherwise. Hij uh, he is, he is gaat all uit en uh, hij is de literally de stad city. We horen graphic rapporten van buildings in in het town die worden shelled en helemaal destroyed. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben gewapende mannen de bemanning van een Italiaanse sleepboot gevangen genomen. Op de boot zaten acht Italianen, twee Indiërs en een Oekraïner. Ze waren aan het werk in Libië in opdracht van een Libische oliemaatschappij. Een van de gewapende mannen heeft gezegd dat hij de leiding heeft in de haven. Italië is een van de landen die willen meewerken... aan de militaire acties tegen kolonel Gaddafi. En dat is onhandig, zegt correspondent Bas Mesters. Het is zeker een ongelukkig tijdstip natuurlijk. Uh, Italië werkt mee aan de aanvallen... in die zin dat ze de, de, basis, de militaire basis beschikbaar heeft gesteld. Zeven basis... Okay. De minister van Defensie zei vanmorgen onmiddellijk dat Italië nog niet heeft aangevallen. Waarschijnlijk om, eh, om, om beter te kunnen onderhandelen met de Libische autoriteiten om die mensen vrij te krijgen. Maar het is de vraag of dat in deze context heel makkelijk zal zijn. We praten zo verder over Libië. Even naar uh, het voetballen, de Eredivisie Den Haag. ADO, Ajax, Roland van der de Gier. Het is 1-0 geworden voor Ado Den Haag en Kubik is de maker van de treffer. Er gaat een dijk van een fout van Gregory van der Wiel aan vooraf. Want Ado begint aan de rechterkant. Lange bal van Verhoek wordt slechter van de wiel verwerkt. In plaats van weg te trappen, trapt hij de bal eigenlijk door de lucht zijn eigen strafschopgebied in. In eerste instantie is Tabulikin, die schiet de bal over voor Hoeven tegen de lat. Maar dan komt hij terug in het veld voor de voeten van Kubik en die schiet hem dan wel binnen. En zo is het dus uiteindelijk 1-0 geworden voor Ado Den Haag na 33 minuten in Den Haag spelend. Goed, gaan we weer terug naar Libië. Het luchtafweergeschut van Libië lijkt dus in grote trekken uitgeschakeld. Dat zeggen de Amerikanen. In Benghazi is wereldomroepverslaggever Wereldomroep Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, vanochtend vertelde je dat het rustig was daar in Benghazi. Hoe is het nu? Het is rustig, maar ik ben naar de plek gegaan... waar de troepen gisteren probeerden binnen te komen. De troepen van Gaddafi. Aan de zuidoostkant van de stad. Want het was een tweevoudige aanval eigenlijk. zuidwest en zuidoost. En daar was wel heel veel ongerustheid over sluipschutters nog en ook heel veel verwarring. Omdat er ook ja, de opstandelingen hebben gewoon om veel in de lucht te schieten. En dat is wel eens verwarring, want dan wordt het weer de andere geïnterpreteerd als een sluipschutter. En dan staan ze per ongeluk op elkaar te schieten. En uh, in die verwarring ben ik ook niet veel verder buiten de stad gekomen nog. Want ik begrijp wel dat opstandelingen verder de stad uit zijn gegaan. Eigenlijk achter die uh, tanks van Gaddafi aan. En ik begrijp ook van ieder van Reuters dat daar, uh, nou ja, die Franse, de Franse vliegtuig heeft daar veel schade aangericht en met, met enkele doden. Maar ik wilde eigenlijk vanmiddag nog verder gaan kijken als het iets rustiger is weer in die ene buitenwijk. Want da daar zaten te veel mannen met geweren, uh, zowel feesten vieren als nog achterdochtig voor zijn. Dus dan moet je soms even een paar uur wachten en dan kunnen we er wel goed langs. Okay, wat begrijp ik nu dat de opstandelingen in Benghazi hun kans zien om ja, min of meer in het offensief te gaan? Ja, dat is onduidelijk. Of ze zeg maar, vooral een beetje willen meedoen met, met opjagen uh, en dan vooral overlaten aan uh, de westerse vliegtuigen. Uh, ze zijn altijd heel erg gedreven geweest. Dus het het, het, het zou me niet verbazen als zij proberen vandaag nog in Ashgabat te komen. De plaats die ze ja, moesten opgeven. Dus ze waren nog veel verder westelijk zelfs. En uh, dat hebben ze natuurlijk toch ook als een vernedering ervaren. En uiteindelijk is natuurlijk ook deze hele internationale actie een beetje een vernedering voor opstandelingen die die grote posters in de stad hebben neergezet met uh, geen buitenlandse inmenging. Uh, wij kunnen het alleen. Dus uh, daar zit ook een beetje van hun gedrevenheid in... dat ze zowel laten zien dat zij ook wel verder kunnen vechten. Hans-Jan in Benghazi, dankjewel. Uh, hier aan tafel bij mij uh, Peter Ter Velde, onze defensiespecialist. Peter, de militaire operatie lijkt vanuit het oogpunt van de coalitie uh, vlekkeloos te verlopen. Ja, als je mag afgaan op de uitspraken van Mullen die je net citeerde, is het luchtafweer zo goed als uitgeschakeld. Uh, ja, en dat is wel het eerste belangrijkste doel uh, dat voor ogen was op het moment dat er een vliegverbod boven, uh, boven Libië komt. Dus dat lijkt allemaal goed te gaan. Het gaat verder voor de rest om radarapparatuur, communicatieapparatuur, dat soort zaken, moeten uitgeschakeld worden. En daar lijken ze redelijk succesvol in te zijn in de, op dit moment. Komt er een tweede fase en wat houdt die in? Nou, er komt een tweede fase. Er is door de Amerikanen al gezegd... dit is echt de eerste stap die gezet is. Gisteren had men natuurlijk ook wel een beetje haast door die aanvallen op Benghazi. Men moest iets doen om te laten zien... dat het, uh, het vliegverbod dat het, uh, ernst is. Daarom deze eerste aanvallen. Uh, vanmorgen hebben ze uh, geïnventariseerd... wat er nu allemaal kapotgeschoten is. Ja, daarnaast zal men dan kijken... wat is er nog nodig? Kijk, luchtafweer is zo goed als er uitgeschakeld... dus nog niet helemaal. Hetzelfde geldt voor. geld voor de communicatie, radarapparatuur, eh, militaire vliegvelden. Er zijn bombardementen uitgevoerd, maar nog lang niet alles is, eh, eh, is weg. En men heeft dat wel nodig voordat eh, er gepatrouilleerd kan worden in de lucht. Het doel van de hele operatie is om de burgerbevolking te beschermen. Hè? Dat is de achtergrond van deze, van deze operatie. Um, je kunt installaties uitschakelen, maar tegelijkertijd ook burgers treffen bij zo'n actie. Dat is natuurlijk het risico. Van ja, deze en dan heb je dus nu twee verhalen. Hè? De uh, Libië zegt er zijn 48 uh, doden gevallen. Uh, Mullen heeft gezegd dat er, dat er geen aanwijzing zijn dat de burgers zijn omgekomen bij de bombardementen die zijn uitgevoerd. Nou ja, de waarheid. We weten dat natuurlijk niet. We kunnen dat nu niet, uh, we dat nu niet checken. Maar er zijn natuurlijk zeker grote risico's verbonden aan dit soort bombardementen. doen het echt op militaire installaties, dan weet je... het gaat alleen om militairen, Maar bijvoorbeeld uh, Benghazi, waar de Libische troepen in zitten... en een paar andere steden. Ja, je kunt niet in die steden gaan uh, bombarderen. Want dan ga je geheid natuurlijk burgers uh, treffen. Mullen zegt nog eens nadrukkelijk... nee, het is niet onze bedoeling om Gaddafi weg te krijgen. Meent hij dat? Uh, voor nu in ieder geval niet. Maar kijk, de grote angst is dat je zometeen een, een vliegverbod hebt... en dat er een padstelling ontstaat waarbij je uh, uh, Gaddafi op de troon houdt... en dat de rebellen andere delen van het land uh, in handen hebben... waarbij je een soort tweedeling krijgt van het land. Dat is ook een situatie die natuurlijk niemand wenst. Dus men zal uiteindelijk... Kijk, de internationale gemeenschap heeft met deze VN-resolutie gekozen tegen Gaddafi. Dus men zal hem uiteindelijk daar wel weg willen hebben, ja. De Arabieren doen mee... Aan deze operatie tegen Libië. Maar je hoort er zo weinig over. Zijn ze actief op een bepaalde manier? Nou, nog niet. Het, het gaat echt om de Britten, de Fransen en de, en de Amerikanen op dit moment. De Canadezen komen eraan, Denen zijn onderweg met vliegtuigen. Er is echt een, een, een opbouw van troepen op dit moment. Maar we hebben nog geen, uh, uh, nog geen Arabische uh, toestellen boven Libië gezien. Nee. Het is ook de vraag of dat komt. Peter Velde, dankjewel. Dit is het LOS-journaal met Gert Kluk. Japan, negen dagen na de aardbeving en de tsunami... hebben reddingswerkers in Japan nog twee overlevenden gevonden. In de stad Ishimaki zijn onder het puin van ingestorte gebouwen... een vrouw van 80 en een jongen van 16 gevonden. Ze zijn ernstig verzwakt, maar wel bij bewustzijn... meldt de Japanse staatstelevisie. Intussen is er enige vooruitgang geboekt... bij het koelen van de reactoren van de kerncentrale Fukushima. Eerder dachten ze nog dat ze radioactief stoom zouden moeten laten ontsnappen. Maar dat hoeft niet meer, omdat de druk in de meest kritieke reactor... Lijkt gestabiliseerd. En dat gebeurde nadat de brandweer er 13 uur lang honderden tonnen water op had gespoten. Verder is de temperatuur in twee reactoren en de bassins met gebruikte brandstofstaven gedaald. Eerpan-journalist Kjeld Duits, hij zit nu in Yamagata, zo'n 150 kilometer van de kerncentrale. Hij vertelt hoe de mensen op de vooruitgang die er wordt geboekt reageren. Dat uh, mensen blij zijn dat het beter gaat. Maar een paar dagen uh, gisteren hoorden we dat er ook voedsel uh, enigszins besmet is door uh, straling. En ik heb vandaag met wat mensen gesproken. En je ziet dat sommige mensen zich helemaal geen zorgen maken en eh, gewoon ook heel vrolijk over praten. Maar ik sprak ook bijvoorbeeld met een vrouw met twee kleine kinderen... die zei dat ze juist wel heel bezorgd was. Dus het ligt een beetje aan de persoon. Ja, je, je bent in dat gebied, je reist daar ook rond. Je was gisteren op het Schiereiland Oshika, ten noordoosten van de kerncentrale. Wat zag je daar? Eh, ik was in één dorp daar, waar de, eh, het dorpshoofd zo fantastisch werk deed... Dat er eigenlijk niet zo heel erg veel mensen omgekomen zijn en waar, er nu ook, waar ook nu iedereen in evacuatiecentra zit en eigenlijk voldoende te eten hebben. Ze hebben daar twee maaltijden per dag. En dat gebeurt niet altijd in andere evacuatiecentra. Ik sprak met een major van het Japanse leger... die zei dat hij in verschillende bieden was geweest... en dat het nergens zo goed georganiseerd was als in dit gebied. Dus je ziet hoe belangrijk het is wie de leiding geeft. Minister De Jager van Financiën wil op korte termijn... met strengere wetgeving komen over de bonussen bij banken... die staatssteun krijgen. Afgelopen week werd bekend dat ING zijn bestuur dus hoge bonussen geeft omdat er weer winst wordt gemaakt. Tegelijkertijd worden de pensioenen op de nullijn gezet bij ING. Het leidde tot forse kritiek vanuit de Kamer. Minister De Jager zei in het TV-programma Buitenhof... dat hij er ook niet blij van wordt, maar dat hij er niets aan kan doen. De afspraken over de bonussen zijn nog gemaakt door zijn voorganger. De Jager komt dus wel met strengere regels voor bedrijven... die in de toekomst staatssteun krijgen. De eisen die de vorige keer zijn gesteld waren geen winst, geen bonus. EG nou, maakt nu weer heel veel winst, dus nu vindt men dat men bonus kan uitkeren. Ik ben van plan om met wetgeving te komen... om bij, staatssteun, bij nieuwe staatssteungevallen om dan gelijk af te spraken... veel strengere afspraak, zolang je aan het staatsinfuus hangt als bank... mag je geen bonus meer voor je bestuurders uitkeren. Dit jaar doen we, voor het eerst, doen we voor het eerst een boot van het leger mee aan de Gay Pride in Amsterdam. De deelname betekent, volgens de organisatie van de Gay Pride... veel voor de acceptatie van homo's bij defensie. In die zin een, uh, is het een opsteker uh, voor defensie. Omdat uh, het een enorm signaal is naar uh, homoseksuelen en lesbiennes in, uh, in, in het leger... Uh, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Tot vorig jaar mochten militairen niet meevaren. Vorig jaar alleen op persoonlijke titel... De Gay Pride is op zaterdag 6 augustus. Na twee pogingen ging de schoorsteen van de oude suikerfabriek in Groningen vanmorgen tegen de grond. De eerste poging mislukte omdat er een storing was bij de elektronische ontsteking. Maar uiteindelijk ging de schoorsteen tegen de grond, zag een verslaggever van RTV Noord. Dat is de explosie. Zo, dat was een behoorlijke explosie. Daar gaat hij, daar valt hij. Hij valt heel mooi in een rechte lijn richting Hoogkerk. Op het terrein van de voormalige suikerfabriek blijven alleen lagere schoorstenen en twee oude fabriekspanden als industrieel erfgoed staan. Sport. Bijna rust bij Aroben Den Haag Ajax Ronald van der Geer. Ja, het is 1-0 voor Ado Den Haag. We moeten nog een minuutje of drie tot aan de rust. De doelpunt werd gemaakt door Kubik. Ik zei hij schoot, maar hij kopte uiteindelijk de rebound... die van de lat terugkwam naar de inzet van Boulikin. Kopte hij de bal achter Jeroen Verhoeven. En eigenlijk is Ajax daarna alleen nog maar via Soleimani een keer gevaarlijk geweest. En hij heeft Ado nog een aantal vrije trappen genomen... waar gevaar uit ontstond. En zelfs een schot van de toornstraat dat maar net over de lat ging bij Jeroen Verhoeven. Ja, Ajax zoekt een beetje. begon wel aardig aan deze wedstrijd. Ado heeft zich wat herpakt, is steeds dreigender geworden. tegen. Uh, Tegenhouden is buitengewoon eenvoudig in deze fase voor de Haagse ploeg van John van der Brom. Die, dus met dat doelpunt van Koebik om een voorsprong staat. Dat is een stand die er ook al stond aan het einde van de wedstrijd in de Amsterdam Arena. Ajax met het balbezit met Jan Vertongen. Halverwege zijn eigen helft, hij, of halverwege de helft van Ado. Hij schoot net maar een keer omdat hij echt voorin geen afspeelmogelijkheid meer zag. Nu probeert hij wel te combineren. Maar het combinatiespel van Ajax strandt wederom in schoonheid. Als Soleimani wordt gezocht aan de linkerkant, maar die bal eigenlijk te hard is en uiteindelijk. Leven die bal makkelijk over zijn eigen achterlijn kan laten gaan. Coutinho, de keeper van ADO Den Haag, gaat de bal oprapen en gaat hem via een doeltrap in het spel brengen. Het is nog twee minuten tot aan de rust. ADO Den Haag Ajax 1-0. De Oekraïense bokser Vitali Klitschko heeft op overtuigende wijze zijn wereldtitel in het zwaargewicht van de bond WBC behouden. Zijn tegenstander, Rodnay Solis uit Cuba, ging al na een paar seconden naar het canvas. Hij stond nog wel op, maar was geblesseerd aan zijn knie, waarop de wedstrijd moest worden gestaakt. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Goedemiddag. Er staan twee files op de A1 richting Amsterdam... tussen Soest en Blarikum, drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. En er zijn werkzaamheden op de A2 Amsterdam-Utrecht. Daarom staat het tussen Breukelen en Maarsen vier kilometer. De hoofdpunten van dit uitgebreide internationaal journaal Libische luchtafweer is zo goed als uitgeschakeld... zegt de Amerikaanse chef Stad Mullen. Enige vooruitgang rond de kerncentrale bij Fukushima. De druk is stabiel... En minister De Jager wil strengere wetgeving rond bonuswebbanken bij banken die staatssteun ontvangen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal nog kopt hij hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom bij het tweede uur van de perstribune. De gast voormalig wielrenner Steven Rooks. Natuurlijk gaan we Cassie kijken, Ron vergouwen over Kruijf en de Boekenweek. Ado Ajax, 1-0 e in Den Haag en een nieuwe stelling op tafel. Oortjes bij het professionele wielrennen moeten worden verboden. Eens of oneens, u kunt het laten weten op deperstribune.nl. Te gast de perstribune, Steven Rooks. Steven, goedemiddag. Ja, schaatsen in het vet uh, inmiddels. De wielersseizoen uh, ja. is echt, uh, echt begonnen gisteren. Dat vind ik altijd in het begin van de lente. Hè? De uh, Milan Sanremo, de Primavera. Hoe, hoe ervaart een oud wielrenner dat? Dat nee, is ook zo. Uh, tuurlijk, uh, het seizoen is al lang bezig. Hè. We hebben in januari al wedstrijden, maar... De Primavera, dat is in ieder geval de, de wedstrijd waar het seizoen begint. Eh, ondanks dat natuurlijk een, een andere successen die behaald zijn door, door echt door Nederlandse, ook in dit geval, een goed voorjaar voor de Nederlanders. Eh, Nieuwsbladronde is natuurlijk ook eigenlijk een begin van een groot, groot klassieke werk. Alleen ja, de, de toppers, eh, zoals Milan en de, en de rest, hè, Parijs Roer, Vlaanderen, Lijksburst en Gelijk Amstel, noemen ze maar op. Ja, daar, daar wordt naar uitgekeken. Daar ben ik ook uh, zeg maar, uh, mee bezig. De deur is opengezet. Het seizoen is echt begonnen. Ik las in het AD gisteren jouw column. Ging natuurlijk over Milan San Remo. En toen zei je: Freire, Housler, Cancellara. Dat is natuurlijk Klopt. makkelijk praten achteraf. Maar Freire was er niet bij. Niet gezien nee. gisteren. Housler ook niet. <laughs> Cancellara was nou, geen derde er wel vrede. bij. Maar. Uh... Het, het is natuurlijk altijd een hele moeilijke voorspelbare ja. wedstrijd. Het is heel lastig. Uh, zeg maar 300 kilometer waar uh, de, de wedstrijd eigenlijk begint bij de Cipressa in de Poggio. En het laatste jaar is gebleken dat, uh, dat de ploegen uiteindelijk geselecteerd een, een sprinter met kwaliteiten, hè, moet ik wel uh, erbij zeggen, uh, de groep bij elkaar houden. En uiteindelijk wordt het tempo gereden. En er is eigenlijk bijna, kwalitatief bijna nooit meer een renner meer geweest de laatste jaar. Die op de Poggio kan wegspringen met een zodanige voorsprong dat hij het ook volhoudt. Dan ja, moeten we even zeggen: de Poggio, dat is de laatste klim. Ja. Vlak, vlak, kilometer 6-7 voor de finish. Hè? Ja, de Poggio is natuurlijk. Uh, als je boven bent, is het nog een kilometer 6-7. Ja. ja, dat klopt. Ja, en dan moet je nog al die bochten. Ja, dat is, ook, dat is natuurlijk een gigantische, moeilijke afdaling soms. Uh, dan heb je nog 2,5 kilometer naar de finus. Uh, uh, met nog twee bochten erin, maar lange, brede banen. En dan is het heel lastig om uh, individueel een klein gaatje vol te kunnen houden. Je hebt het uh, gisteren ook kunnen zien met een Van Avermaat, die ja. dan toch uh, in de aanval gaat, ondanks dat hij natuurlijk in een, in een beslissend groepje is weggereden. En zie je toch dat uh, de, de kans hebben ze op dat moment uh, gigantische uh, ja, snelheden kunnen ontwikkelen. En ja, dan ben je zo, uh, zo gegrepen. Je noemt de Krek van Avermaat. Ik dacht, ik ga even naar onze Belgische vrienden, naar Michel Duits kijken en luisteren. En die zeiden, ja, hij heeft al vijf seconden. Nee, zei de Kenner daarnaast. Hij heeft al vijf en een halve seconden. Zo, zo spannend vonden ze het natuurlijk. Maar zag jij in Krek van Avermaat een winnaar gisteren? Nou, het is natuurlijk. Het is een goede renner daar niet, uh, daar niet van. Uh, weerhoudende. Maar BMC als ploeg. Met een Karsten Kroon die natuurlijk gigantisch veel werk daarvoor heeft verricht... om, om die groep die voorop is uh, komen uh, te liggen, uh, ja, voorop te laten houden. Met een balan in zijn team. Uh, die heeft op een gegeven moment gewoon... is hij meegesprongen met, uh, met een viertal renners. En ja, die komen op de podium en die hebben natuurlijk die voorsprong. En op het moment dat, dat je voelt dat je... Misschien nog de sterkste van dat kleine groepje bent. Ja, dan moet je aanvallen. En nou, dat heeft hij goed gedaan. Ja, er is gedaan. geen weg terug meer dan? He, hè? Er is geen weg terug. En op, op de top had hij natuurlijk een, een kleine voorsprong. En ja, er zat een kansje in. Maar als je weet dat uh, grote toppers daar natuurlijk wel grotere snelheden op dat moment zouden kunnen ontwikkelen. en met een afdaling nog in het zicht. ja, dan behoor je ook, he, je wordt vermoeid. Hoe technisch kun je de afdaling dan nog ingaan? En hoe groot is je voorsprong? En hoe, uh, ja, hoe sterk ben je nog in je hoofd om, om een karakter te tonen? Ik neem je even mee, Steven, aan een mooi jaar, een mooi wielerjaar van jouzelf, 1988, Derde was je toen, weet ik. Milans van Ringbo. Ja, uh, ja. dat, dat weet je inderdaad natuurlijk zo. Ja. En, en er gebeurde nog veel meer. Hij gaat het halen, Steven Rooks, jawel. Jawel, In 76 Zoetermelk, 77, 78 Kuipen. Toen meer Zoetermelk en twee keer Peter winnen. En nu in 1988, Steven Rooks, wat is hij blij? En wat is hij terecht, blij? Wat is hij blij? Ja, natuurlijk. Dat is Harry Janssen, was, als, was als, de als de commentator. Tour, hè? Dit was de Tour, trouwens. Ja, ja, ja. ja dat, dat, uh, dat was een hoogtepunt. Leo Driessen is Harry. het, hè? Leo Driessen, natuurlijk, ja. was ja, het, ja, ja. Dat was het... Uh, dat was het uh, Tour franse koppel destijds van de NOS. Ja. Was dat het jaar waarin jij dacht, nu kan ik ook de Tour winnen? Uh, weliswaar werd je toen uh, vlak achter Delgado, wat was het? Tweede, tweede, ja, tweede, tweede op uh, ja, ruim zeven ja. minuten. Dus wat dat betreft uh, was het natuurlijk een uh, grote afstand. Uh, ik, was natuurlijk, ik had een heel topjaar. Ik was in de klassiekers uh, bij de eerste vijf geëindigd. Uh, uh, sowieso in het voorjaar. En ben toen uiteindelijk, uh, heb ik een ander programma gereden, ben de Giro uh, gereden, ben ik gevallen en ziek geworden, ben ik afgestapt. Uiteindelijk heb ik Zwitserland toen nog als extra gereden. Ja. Ik kwam eigenlijk wel met een heel uh, ja, goed gevoel uh, aan de ronde, kon ik beginnen. Maar of ervan uitgaande dat je een top 3 uh, Tour de France zou rijden, daar was ik niet mee bezig. Omdat ik in 86 een keer negende was geworden, dus ik wist wel dat er een top 10 plaats in zou zitten. En ja, van lieverleed leed voel je gewoon dat je gewoon uh, ja, sterk bent. Ten, en zeker in de eerste bergritten. Maar ik was niet de enige. Ik was ook met Teunissen. Je bent ook ja. met z'n tweeën. Ja. We liggen op de kamer. Dus het, het, het motiverende met elkaar en de, de prestatie die we op dat moment maar verrichten. Ja, die, die, die gaven je zijn vleugels waardoor je zeg maar in één keer uh, zeg maar in een soort status kwam... van ja, ik zou, uh, zou kom in de richting van de top ja. drie. Nou ja, als je het bergklassement wint... Dan, uh, ja. dan, dan kom je daar inderdaad in de buurt. Hè? Want ja. dat zijn natuurlijk waar je de, de momenten waar je de verschillen kan maken. Ja, nee, dat is ook zo. Je gaat op een gegeven moment kom je in een situatie dat je punten hebt vergaat uh, op die uh, bergsprinten. En dan krijg je in één keer ook daar de kans om die, uh, ja, daar de leidingleider uh, in te worden. En ja, dat is natuurlijk niet de verkeerde truim om te dragen. Aan ja. de ene kant zeker niet als je uit het platte Noord-Holland komt en in één keer zit je in de bergen. Met zo'n mooie truim je schouders. En uh, ja, daardoor kom je ook korter in het klassement. Dan ga je op een gegeven moment het klassement uh, ja, meespelen. Maar goed, de afstand tussen de Garo die was natuurlijk in het begin al gemaakt aan de hand van de tijdrit En ik ben een keer, ik had een keer pech in, in, een, in een finale. Dus ja. ik was al wat tijd verloren. En die tijd. Ja, die kon je niet meer Die niet goed meer maken. terug te, te, kon terug kon je te, te verdienen. Goed de mee. vader was op dat moment bergop, uh, zeker in die finale soms, explosief At, de beste. Het, het was desondanks, Steven, luister maar even mee. Groot feest, zoals jij Zo als is. geen ander weet, in Warmenhuizen. Hey, hey, het bolle café. Wat is dat voor bijzonders, wat is daar nou toch mee? Hey, hey, het bolle café. Dat is andere thee. Dat is andere thee. Is het café nou, het nog? Lange geleden dat ik dit gehoord heb. <laughs> ja? Ja, klopt. heb ik toen natuurlijk... Uh, dat was natuurlijk wel spektakel op het moment dat je natuurlijk met de bus uh, fans uh, zeg maar, richting, uh, vanuit Frankrijk richting Barmhuizen uh, aan het rijden bent. En uh, horen dat de mensen allemaal nog zitten te wachten in café. Ja dan kun je moeilijk zeggen als uh, vermoeide persoon, hè, want daar ben je toch wel. Maar aan de andere kant ben je ook natuurlijk uh, gelukkig om, om hetgene wat je hebt uh, laten zien. Ja ben je toch nog even café ingaan om een uur of zes. Ja. Is het er nog? Kan je er nog in? Vandaag ja, kan er nog steeds naar binnen. En het is nog steeds uh, in de meeste kleuren zeg maar, van wit uh, met bollen. Uh, de kleur dat... van de bollentrui. Ja, dus is nog steeds hetzelfde. Ja. Wij vragen, Steven, onze gasten altijd ook uh, naar hun sportmoment van nu. Wat zou je willen horen? Ja, de, uh, ik vind uh, de sportmomenten van nu. Ja, ja nou ja, uh, of van vorige week. Ja, nee, dat is altijd natuurlijk een beetje lastig. Maar ik, ja, ik ben natuurlijk een verwend... Uh, aan de ene kant een, een verwenschaagste rijder, ook altijd ja. geweest. En daar kijk ik graag naar. En, uh, ja, ik vind uh, Bob de Jong daar natuurlijk een, een, een geweldige kampioen in. Goed, nou, we kunnen even, even. Dat hebben we. Hoor, luister. Bob de Jong is een tweede jeugd. En hij heeft toch wat jaren te goed. Gaat hier uh, met afstand goud pakken op de 5 kilometer. Wat een schitterende race! Ja, ja! 6-15-41. Hij maakt gehakt van de concurrentie. En pakt hier Skobrev in, maar ook de Koreaan Lee. Wat een prachtige race en weer een triomf voor deze man. Ja, het is, het is wonderbaarlijk wat hij presteert. Hè? De vijf en de tien WK-afstanden ja. is een bijzondere man ook, zo'n Bob de Jong. Kijk jij daar naar, naar, naar de mens? En zoals ja, zeker voorbereid. naar de mens. Het is ja. natuurlijk uh, de persoon in kwestie die natuurlijk al op, op, op jaren op dit soort niveaus uh, opereert en presteert. En, en natuurlijk ook daarbij uh, de verschillende slechte momenten heeft gekend. Zeker met in het begin van de Olympische jaren. Maar ook later dat hij eigenlijk Olympisch kampioen werd. En uiteindelijk geen ploeg kon vinden. En hij weet zijn weg toch weer te vinden. En uh, weet uh, wat, wat, uh, wat er nodig is om in ieder geval op dit soort niveaus uh, te kunnen presteren. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. En dat doet hij toch elk jaar maar weer. En, en uh, uh, hij blijft uh, heeft geweldige uh. tijden ook. Uh, 1248 is ja, ja, natuurlijk hij blijft wel top. En dan denk ik, hoe, hoe kan hij? Want veel geld zal hij niet hebben. En hij heeft ook niet veel vrienden, naar het schijnt. Het is een vrij solitair leven. mens mm -hmm. geloof ja. ik. Sluit zich helemaal op voor die sport. Ja, goed. Je moet individueel de beste zijn. Ja, anders lukt het niet. Anders lukt het niet. En in, in, uh, zeg maar, omdat het natuurlijk man tegen man gevecht is. In een wielerpeloton heb je natuurlijk wel je team nodig. Dan ja. kun je zelf enorm sterk zijn, maar je hebt natuurlijk een team nodig. En uh, dat is zijn geval. Heb je natuurlijk. Om, mensen om je heen nodig om je zo ver te brengen. Hè, want uiteindelijk uh, uh, trainingsschema's, uh, het, uh, het motiveren tijdens deze schema's... Uh, en, en keihard ervoor werken, ja, daar heb je mensen om me heen nodig. En die ja. heeft hij dan toch wel. bijzondere man, uh, Bob de Jong. Wij vragen, en straks graag ook jouw mening, Stefan, aan de luisteraars. Uh, wat vindt u oortjes bij het professionele wielrennen? Wat moeten we daarmee doen? Moet je ze toestaan of moet je ze verbieden? Elke week kijkt onze Russische Centroon Vergouwen naar de televisie in Cassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kasten kijken met Ron Vergouwen. Het kan u niet ontgaan zijn. Elke dag schrijvers op tv, tientallen verslagen van het boekenbal en een literaire quiz. Ja, het is weer Boekenweek. En die literaire quiz, waar ik het over had. Dat is niet meer wat het geweest is. Uit welk sprookje, ook voor jullie, kennen we de tekst Spiegeltje, Spiegeltje, allemaal? je. Dat is goed. Wie schrijft dit jaar het Boekenweekgeschenk de uh, krader, Kader op Dat is ook goed, Kader op dollar. Nou, Jacques Leuters zit voor jullie. Mm -hmm. Die speelde in een cabaretgroep in de jaren 70. Donkey 7. Shocking. Donkey Shocking, dat is ook goed. Deze dan. Uit welk sprookje kennen we de tekst Knibbel, Knabbel, Kluisje? Uh, nou, iets wat nooit in kwaliteit zal afnemen... is het jaarlijkse compilatieprogramma van Code B. Helemaal in het thema van de boekenweek. Wederom bleek hoe tijdloos de meeste van hun sketches nog zijn. En ja, alle bekenden kwamen weer voorbij. Zoals deze. Mooie paal, hè? Eh, uh, paal? Nee, niet deze paal. Die lontarenpaal. Mooie paal, hè? Oh ja, dat is een mooie paal. En deze... Ik kon met mijn man vroeger zo heerlijk zwieren. Hè? Op de ijsbaan stonden de mensen te kijken aan de kant van... Frank. Kijk nou, het is zo gezellig zwieren, joh. Gezellig zwieren, ja, ja, man. Ja, als u niet je werkt, Maar ook ontroerende persoonlijke ontboezemingen van het duo. Volgens het boekenweekthema de biografie. Toen ik tien was, mijn opa was 74, werd hij getroffen door een ernstige attack. En mijn ouders deden toen iets opmerkelijks. Ze besloten mijn opa in huis te nemen. Van mijn 11e tot mijn 19e jaar was onze voorkamer de kamer van mijn opa. Ja, ontroerend, maar helaas schandalig weggestopt... in de randen van de vrijdagnacht. Ja, als herhalingen van André van Duin primetime mogen... dan mag dit toch zeker wel één keer per jaar op een fatsoenlijk tijdstip. En het liefst natuurlijk op zondag. Maandag leek het wel even Johan Kruifdag. De Cruyff Foundation bestond 14 jaar en dat moesten we weten. Hij zat in bijna alle nieuwsprogramma's. Bij De Wereld Draait Door werd hij als een keizer binnengehaald. En vervolgens door Wilfried de Jong persoonlijk tijdens de reclame in een taxi naar Hollandsport gereden. Ja. Johan, alles goed? Het is niet je vriendje met hem, ben, hè? Ja, was het leuk met hem? Ja, ja, ja. ja was, goed. was je zenuwachtig? Ja. Matthijs, een grootheid, hè? Inmiddels. Nee, nee, nee, zenuwachtig word ik niet. Nee. Ja, ik kreeg bijna medelijden met Kruijff. Want op de een of andere manier paste die toch totaal niet in het strakke format van deze programma's. En hij moest reageren op onderwerpen waar hij eigenlijk helemaal niet over wilde praten. Toch liet hij alles gewoon over zich heen komen. Bijvoorbeeld een vraag over de langlopende ruzie van hem met Louis van Gaal. Kunnen jullie ooit nog een samen door een deur... dat we, dat Nederland opgelucht allemaal? Dan dus zal hij wat moeten afvallen. Wilfried deed zijn best, maar echt gezellig werd het niet. Voor de kijker was het wel genieten... want daar waren ze weer de Cruyffiaanse opmerkingen. Vroeger was de begroting van Barcelona altijd veel groter dan die van Ajax. En toen lieten ze ook alle hoeken van het spel zien. En dan Matthijs van Nieuwkerk. Die draaide deze week dubbele diensten... want naast De Wereld Draait Door presenteerde hij ook nog... Ja, je mist altijd meer op televisie dan wat je ziet. En vandaar onze voorzichtige ambitie om in dit zeer late avondprogramma... een selectie te laten zien en soms te bespreken... van wat de afgelopen televisieavond te bieden had. In dit programma keek hij met gasten naar wat die avond op tv te zien was... en wat opviel. Waaronder bijvoorbeeld de professor die deze week niet van het scherm te slaan was... In de studio is Wim Turkenburg, energieteskundige en hoogleraar Universiteit Utrecht. Terug naar Wim Turkenburg, de Ja Wim Turkenburg, u stond hier gisteren ook bij mij. Wim Turkenburg is hier. Meneer Turkenburg, uh, wederom welkom in de studio. U was al eerder te gast hier aan tafel vandaag. Matthijs wilde wel eens wat meer weten van deze man. En niet onbelangrijk, hij wilde hem alvast voor de strenge valkuilen van de televisie behoeden. Zo eentje waar bijvoorbeeld griepvirusdeskundige Ab Osterhaus eerder was ingestonken. Ik werd om half zeven opgehaald door een taxi. Ik was om zeven uur in de studio en ben daar om half negen, negen uur weggegaan. En dan morgen weer een ander jasje ook? <lacht> ja, dat zijn de details die bij televisie horen. Wat trek je aan? Nee, dat klopt. U was de hele dag in precies dezelfde kleding te zien. Ja, ik heb maar één jasje bij me. Dat is een, een beetje ander... bos boswachterisch, vind ik. Ja? Ja, en bedankt, Groen, hè? Ja. Ja. En een dag later werd natuurlijk even gekeken... of deze knappe kop wel echt naar Matthijs had geluisterd. Hier naartoe gebracht, maar juist hier nu net niet... Dank u wel, meneer Turkenburg. inderdaad een ander jasje. Je mist meer dan je ziet, is eigenlijk een trage variant van De Wereld Draait Door. Hoewel Matthijs ook tegen middernacht nog steeds in de vijfde versnelling stond. Gezien het late tijdstip hebben niet heel veel mensen gekeken. Maar wat mij betreft is het experiment geslaagd. Ik zou er nog wel wat meer van willen zien. Al denk ik niet dat die werkdruk gezond is voor Matthijs. Maar wacht even, zit ik nu een tv-recensieprogramma te recenseren... Ik geloof dat ik in een uh, visueuze cirkel zit... waar ik nooit meer uit ga komen. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Ron, die Kruif uh, citeert visueuze... Ja, zo gaat dat, uh, Steven Ooks. Uh, kruif is inderdaad uniek in zijn taalgebruik. He. Alle hoeken van het spel laten zien. Ja, precies. Ja. Heb je hem gezien toevallig deze week, de grootheid op televisie? Nee, ik heb dat gemist. Hoor. Ik heb wel een klein stukje gezien, maar uh, ik was eigenlijk ja. te laat bij. Dus jammer. Ja. Wat, uh, e e e ik denk, een uh, oud wielrenner kijkt natuurlijk alle sport. Is dat ook zo? Nou, ja, dus niet vallig. altijd zo. Maar uh, over het algemeen maak je er wel tijd voor. Maar het, ja, je hebt natuurlijk ook andere verplichtingen soms. Maar het is niet zo dat ik alles volg. Maar ik vind wel de grote events uh, belangrijk om, om in ieder geval een graadje mee te pikken. Ja. Olympische spelen is natuurlijk een geweldige, uh, Zowel de zomer- als de winterspelen, die, die volg ik zeker op de voet. De voetbalwedstrijden op zich, maar ook niet, niet, niet continu. Maar wel de, de grotere de wedstrijden: de WK's, DK's en dat soort uh, gevallen zeker. Maar het is niet zo dat ik dag in dag uit alleen maar voor die tv aan. Dat zou zonder het in mijn leven zijn. <laughs> Maak jij je druk, zoals je huidige collega's vandaag de dag dus doen... over het verschijnsel van de oortjes in de wielersport... en vooral over het verbod daarop? Maar ja, ik, ik, ik zit er natuurlijk aan de andere kant in. Dus ik, ik kan me wel voorstellen als je als ploegleider of als manager... of, of andere leden binnen zo'n team daar gewend mee bent, hè, dat zijn ze al jaren... en dat wordt in één keer afgepakt... of dat hè, schijnt afgepakt te moeten worden... dan heb je daar natuurlijk... Uh, in ontzettend moeite mee en problemen mee. Maar aan de andere kant, ik ben gewoon een kijker eigenlijk... in dit geval. Uh, en kom ik uit een andere periode... en heb, heb ik zowel de oortjes niet meegemaakt... en wel meegemaakt. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van ja... de effectiviteit zoals... van, van, het, van de mooie westen te creëren... Uh, zie je wel dat het zonder oortjes wel soms uh, mooi is om te zien. Maar... Neem omloop het nieuwsblad, hè? Ja. Toen ja. onze Sebastian Langeveld ja. won... en dat was een hartstikke spannende, sprankelende, vrolijke koers ineens. Dat klopt, dat klopt. Het is natuurlijk ook de generatie die nu allemaal met die oortjes zijn opgegroeid... die moest in één keer daar zonder doen. En dan uh, hoor je natuurlijk ook wel van, uh, van Nicky Terps... dan heb ik dat toevallig gehoord, dat, uh, dat een tombone daar... Ja, die zijn dat niet gewend. Hè. Die krijgen al input vanuit de ploegleider op dat moment. En op het moment dat dat niet gebeurt... Ja, dan moet je dus met elkaar communiceren van... Uh, is er iemand weg? Uh, hoe is de achterstand? Uh, en dat soort informatie weet je op dat moment niet. Je rijdt wel een motorrij met een bord... waar allemaal na nummers op staan met, met een bepaalde voorsprong. ja Dat moet je allemaal leren. natuurlijk en Op het moment dat dat natuurlijk in één keer uh, zeg maar niet gebeurt... is het onwennigheid en daardoor is denk ik die wedstrijd een beetje op een ander beeld, uh, in een ander context neergezet. Maar aan de andere kant, ja, uh, niks ten nadeel van uh, de prestatie van Langeveld natuurlijk. Nee, maar als jij zou moeten kiezen, wel of geen oortje in tijdens een koers... waar zou je voor kunnen uitgaan? Ah, ik, denk, ik denk dat de, de topwedstrijden zoals we nu hebben gezien, Milaanse Remo en uh, al dat soort grote events, vind ik wel dat je met oortjes moet rijden. Uh, ook in het geval van een Freire, bij wijze van spreken, die valt... Gisteren? Die, yeah, gisteren, zeg maar, in de Milaanse Remo. dus je kan meteen... Alle input geven die je op dat moment nodig hebt om de jongen. En die is gevallen, dat is natuurlijk heel lullig, te proberen weer terug te brengen in het desbetreffende peloton. Kijk, als, en, ja, dat zijn natuurlijk. Er hangen natuurlijk enorme bedragen in, in tegenwoordig. Dus het is voor, voor de sponsor natuurlijk enorm belangrijk dat zo'n jongen op allerlei wenken wordt bediend. En dat kun je eigenlijk niet afpakken. Maar in de in de naar wedstrijden toe en ook uh, jonge jongens uh, die het vak moeten leren, uh, dan is het gewoon dan denk ik heel belangrijk om dat gewoon los te laten en uiteindelijk de informatie die ze kunnen inwinnen tijdens de wedstrijd, het communiceren, slimmer mee omgaan en aan de afloop communiceren van hetgeen wat ze wel en niet goed hebben gedaan of fout hebben gedaan, ja daar kom je op terug. Ja, want kun jij eens uitleggen hoe dat werkt met die oortjes? Je zit op een fiets, je, je trapt je het uh, klep enzovoort. En ja. Wat hoor je dan? Ja, je hoort natuurlijk op dat moment uh, de stand van zaken. Uh, wat, wat voor obstakels kom je tegen? Uh, welke renners zijn er weg? Uh, wat is de voorsprong? Uh, een paar, paar kleine inputs. En, en, ja. Ja, je kan zelf te communiceren, want je kan zelf natuurlijk ook wat vragen. En dat, dat gebeurt natuurlijk op het moment dat, dat het kan. Het is niet, uh, ik heb er zelf een klein beetje mee gewerkt. Ja, dat, het heeft natuurlijk niet zoveel zin... Om aan iemand te vragen op het moment ja. dat hij 100, 200 uh, polslag heeft, bergop om uh, dan een uh, discussie gaan... aan te gaan. Nee. <hè> dus je moet daar wel heel gedegen mee omgaan. Maar, maar dan ja. denk je, ik doe hem ook uit, want die heb ik helemaal geen zin in. Ik begrijp Precies, best dat ik ja. haar moet rappen en dat ik moet zien de, ja. te winnen, maar ja. uh, geen gevoelens. Maar ge gezeur, de informatie maar. die nodig is op het moment dat een render uiteindelijk achter in het peloton een lekker band heeft uh, gekregen. En dat die op de hoogte wordt gesteld van ja, je moet wachten, bij wijze van spreken. Dus uh, laat je zakken achter in het peloton en breng ja. de rennen terug. Dat zijn uh, kleine dingetjes die, die op dat moment uh, kunnen gebeuren. Ja, op ons gastenboek schrijft uh, Laurens. Uh, ja, het is wel prettig voor die oortjes, want dan kun je als, als rijder natuurlijk uh, uh, horen wat er aan de hand is. Hoef je niet alsmaar op die ploegauto uh, te wachten. Dus nee. uh, uh, vooral nou, niet, maar je hoeft niet alleen af. de ploegleider, Je hebt natuurlijk ook die renners om, omringende. Hè. Je bent ja. met acht, negen man uh, tegelijk. En uh, je moet natuurlijk van elkaar natuurlijk goed op de hoogte zijn want, uh, hoe staan. Hoe staan we in de wedstrijd? Wat is jouw vorm op dat moment? En uh, Wie maken de kans? Hoe, hoe, hoe analyseer je op dat moment zelf de wedstrijd? Nou las ik van de week in de krant dat Jens Voigt gezegd heeft... die oortjes die hebben me het leven gered toen ik uh, tijdens de koers gevallen was. Ja, dat vind ja. ik wel heel ver gaan. Want ja, Kijk, hij viel. Daar kon hij natuurlijk zelf een ontzettend niks aan doen. Dat was natuurlijk en ja. pech en uh, de reactie... Uh, vanuit de ploeglijst die er snel bij kunnen zijn. Ik denk dat uh, de mobiele telefoon of, of uh, de, de organisatie die er boven hangt veel meer de impacten en, en de snelheid hebben kunnen reageren op het feit dat hij natuurlijk uh, ja, ontzettend hard was gevallen en, en noodzakelijk was dat er aardig wat werd gereageerd. Ja. Maar ik geloof niet in die oorties nee. op dat moment Zullen we eens even kijken naar het uh, seizoen dat, dat nu voluit uh, uh, dankzij Milaan Sanremo Remo gisteren uh, begonnen is. Um, op welke Nederlanders? Moeten we gaan letten de komende tijd? Wie, uh, welke kaart zou jij spelen? Ja, nog, we hebben natuurlijk. Uh, in de, de, de, het seizoen is natuurlijk goed begonnen voor de Nels. Dus uh, met een Gezing die natuurlijk een goed succes heeft behaald al. En, en uh, met, een, uh, met een, wat we net al hadden aangegeven: Langeveld. Langeveld. Dus er zijn natuurlijk wel wat uh, potenties. Maar we hebben natuurlijk in, in de aanloop naar de andere klassiekers, zowel de, de parijs roubaix de Vlaanderen. Of de Amstel en, en de Lijkbaarste nakelijk. Ja, heb je natuurlijk. Uh, ja, moet je kijken van welke renners hebben we daarvoor? Nou, Geestje zou het aan kunnen. Dit is een man die de en nakelijk en Amstel aan uh, moet kunnen. In Vlaanderen en, en Roubaix. Ja, Langeveld zou dat moeten kunnen. Nickie Terpster zou dat moeten kunnen. We verwachten veel van Boom. Het zijn natuurlijk wel uh, de wedstrijd die natuurlijk de kilometers met zich meebrengt. Boven de 250 begint het spel pas. Dus dan moet je nog wel wat reserves hebben. Nou ja, dat hebben we gisteren gezien. En, dat, was, dat was 300. En uh, ja, dat nou is 300 is dus natuurlijk de het uh, is, is niet zo dat. Ja, er zijn de redders die een, natuurlijk een bepaalde vorm hebben laten zien op het moment. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat dat natuurlijk over een aantal weken nog steeds uh, het geval zal zijn. Alleen uh, wa, wat ook goed en, en, en mooi is, ook binnen Nederland, dat we natuurlijk een vakantie hebben met een team extra erbij. Met een Wout pools die natuurlijk ja. geweldig heeft gepresteerd in. Kon je Thomas Dekker trouwens nog niet noemen. Nee, maar goed, die hij mag pas in, in juli sowieso ja. weer beginnen. Dus ik ben in eerste instantie benieuwd welk team uiteindelijk, ja. uh, hem in de ploeg wil. En welke kans hij daar, daartoe krijgt. Hij is geschorst van de doping. Van doping. Ja. Ja, of tenminste, ja. niet aangetoond, maar uiteindelijk wel, uh, ja. Ja, wel of niet dus Het is gebeurd, hij is geschorst. Ik, ja weet je dat, dat Iemand die eruit is geweest voor een volle lange tijd... dan moet je natuurlijk al heel veel uh, karakter en motivatie hebben. Wil je weer op het hoogst niveau terugkeren dat is heel lastig. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk binnen Nederland... natuurlijk wel heel veel jonge ja. talenten die, die zijn gegroeid. Ja, noem een nieuwe generatie, zoals een Pools, ja. die toch een, een render is... die in, in terrein om 240 kilometer etappes in de finale... Uh, net geklopt wordt door Gilbert. En aan de andere kant wordt hij een keer zesde. Dus zo jongen verwacht ik met geestexamen... natuurlijk wel in, in onze klassieke Nederlandse van Goldreis. U kunt nog een paar minuten stemmen. Op onze stelling oortjes bij het professionele wielrennen... moeten worden verboden. De perstribune.nl. Zodanig de uitslag... Tweede helft, Ado Ajax is, uh, is alweer onderweg, Ronald. Alweer een minuutje of Steven Govert nog altijd op het scorebord. Die ene voorsprong voor Ado Den Haag. Door de doelpunt gemaakt in de eerste helft door Kubik. En Ajax probeert het wel. Heeft veel balbezit. Zet Ado ook wel met de rug tegen de muur. Maar eigenlijk verder dan wat afstandsschoten van Eno en Alderwereld is de proef van Frank de Boer nog niet gekomen. Nu weer balbezit voor Ajax op de helft van Ado. In de as van het veld. Alderwereld zoeken. Als is bijvoorbeeld de Jong. Die is nog een net van het straksomgebied vandaan. Moet dan een keer de steekpaas gaan geven. Ja, komt ook wel. Dan kan Alder Wereld schieten. Maar ook dit schot gaat voorlangs de goal van Ado Den Haag. Dat het eigenlijk niet zo heel erg moeilijk heeft op deze manier. Ajax probeert via combinatiespel uiteindelijk natuurlijk op zoek te gaan naar die beslissende steekbal. Om eens een keer iemand vrij voor Coutinho te zetten. Maar volgens nog blijven de verdedigers van Ado Den Haag overeind. En Pascal Bosgaard ook, ondanks dat hij al een gele kaart heeft gekregen. En dus wel een beetje op zijn tellen moet passen in deze wedstrijd. Lange bal van Coutinho namens Ado. Doorgekopt door Boelekin in de middencirkel. Koebik gevonden. Halverwege de helft van Ajax in de as van het veld. Boelekin aangespeeld. Nou is Ado voor het eerst eigenlijk een beetje op de helft van Ajax in de tweede helft. En wordt Boulikin eigenlijk vrij gemakkelijk de bal afgepakt door Ajax. En kan Ajax eruit via Vertongen, via Svitanić. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Svitanić. En heeft Ajax de vrije trap inmiddels al genomen van de wiel. Vrijgespeeld aan de rechterkant. 52, nee 54 minuten inmiddels gespeeld bij Ado Ajax. En die 1-0 voorsprong voor Ado. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Hij, hij is Jules van der Wart. En de mooiste sportverhalen die staan ook op papier. Bovendien door hemzelf geschreven, Mark Tuitert leest uit eigen werk. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik heb ruzie gehad met mijn vader en ik heb, ik heb hem geslagen. Ik plof neer in een stoel, hoofdschuddend probeer ik de gebeurtenis op een rijtje te krijgen. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het in godsnaam zover zijn gekomen? Lange bedenktijd wordt me niet gegund. Uit mijn ooghoeken zie ik de deur opengaan en verschijnt op de muur het silhouet van mijn vader. Verschrikt kijk ik op. Probeer af te tasten of hij nog boos is of hij me wil aanvallen. Maar al snel kan ik mijn verdediging laten zakken. Dat is hij duidelijk niet van plan. Mijn vader is zelf ook erg onder de indruk. Gek genoeg accepteert hij het. Gelaten. Ja. Dit moet voor jou heel erg speciaal zijn, want dat is bijna het begin van jouw boek. Je begint met iets heel zwaars en iets wat je hebt meegemaakt en wat heel veel indruk heeft uh, gemaakt op je. Ja, dat klopt. Dat is ook. Uh, toen ik het voor het eerst uh, las, was het ook uh, behoorlijk heftig <laughs> om terug te lezen en om te beseffen dat als je een boek schrijft, dat je dat dan ook deelt. Alleen, het is wel een treffende manier om aan te geven uh, wat ik heb meegemaakt en hoe ik daarin zat. En uh, ja, daarom. Uh, Daarom ben ik ook blij dat na dit hoofdstuk ik het afwissel met hele mooie en absurde en grappige schaatsverhalen. En die die wisselwerking, ja, die, daar ben ik blij mee. Die tegenslag heb je misschien ook een beetje nodig gehad om echt je piek te kunnen bereiken. Want zonder tegenslag win je niks. Ja, nou, aan de ene kant is het moeilijk omdat het is, om dat, het, is of het is makkelijk om dat achteraf te zeggen. Je weet het natuurlijk niet. Je kan ook misschien zeggen, misschien had ik zonder dat dat gebeurd was meer gewonnen. Maar zoiets. Weet je, dat vraag je jezelf wel eens af. En daar, dat wil ik ook vertellen. Het gaat er uiteindelijk niet om of je dat jezelf afvraagt. Het gaat erom dat je uh, tevreden bent... en accepteert wat je eigen geschiedenis is en jouw eigen pad. En dit is mijn pad geweest. En Uiteindelijk heb ik daar vrede mee gehad. En dat is niet omdat ik daar vrede mee heb gehad omdat ik goud won. Het is dat ik daar vrede mee had en daarna won ik goud. Dus die volgorde die is uh, belangrijk. Ja, en dan jaren later... Je droom, hè? Ja. wat je wil, olympisch kampioen worden. En je wil het liefst als eerste verslaan, of in ieder geval evenaren... Ja. met uh, olympisch goud op de 1500 meter. En dat is je gelukt? Ja, dat gelukt is. Uh, ja, het is ja, bijna een jongensdroom, een jongensboek. En uh, ik, ik ben daar heel, heel lang mee bezig geweest. En dat, ja, dat geeft me heel veel voldoening dat dat, uh, dat dat in me zat. En dat ik die overtuiging die ik had, en die Jack ook had... Uh, waar heb kunnen maken. En het grappige is, net een paar weken voor die, uh, ja, die ultieme race... heb je je schrijver Tim Zender benaderd om alles op de papier te gaan zetten. Maar wat heb jij gedaan aan het schrijven? Ik heb zelf ook uh, delen geschreven. Um, ik ben eerst begonnen door uh, samen met Tim te doen. En Tim heeft alles eerst neergezet. En ook de, de, het concept zo, met, met de afwisseling van de hoofdstukken. En daarna kreeg ik het terug. En ik heb Een hele aantal hoofdstukken heb ik zelf geschreven. Uh, en ik heb heel veel... Zaken die de, daarna nog te binnen geschoten... en dat waren nog best veel zaken... heb ik ook zelf toegevoegd en, en geschreven. Daar heeft Tim ook nog wel weer, weer wat aan veranderd natuurlijk. Maar dat was een hele goede wisselwerking. Maar we hebben ik denk... Ja, ik, weet niet. ik denk dat ik misschien een derde... een kwart, een derde heb geschreven. En, uh, en uh, Tim, uh, Tim de rest. Maar uh, uiteindelijk... Uh, hebben we het gewoon samen gedaan. Een mooi moment ook, denk ik. Hè? Ik bedoel, uh, ja, je, je wint iets en je en kunt ook iets laten voor het nageslag. nog voor wie heb jij het gedaan? Ik heb het gedaan uh, deels om uh, alle mensen uh, te kunnen bedanken die eraan meegewerkt hebben. Maar de echte reden, de belangrijkste reden voor mij, is dat ik uh, alles in de goede context wil zetten... en wil laten zien wat het is om ergens voor te gaan en wat, wat je daarvoor moet doorstaan. en Dat kun je niet in interviewtjes doen... en dat kun je niet in een paar minuten ergens, uh, ergens vertellen. Dat, dat kun je alleen vertellen als je het van A tot Z kan vertellen. En dat kun je alleen vertellen als je respect hebt voor de mensen... waarmee je het beleefd hebt, om het in een goede context te vertellen. en uh, Daarom vond ik het belangrijk uh, om het te vertellen. En misschien is het zoiets uh, dat... Uh, dat mensen die het lezen zich misschien ergens in kunnen herkennen... of zich ergens aan vast kunnen klampen. Of ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Ik zeg alleen uh, misschien dat het een soort herkenningspunt kan bieden voor mensen. En als dat zo is, dan ben ik al echt heel erg blij. Uh, ik zag een reactie op mijn website vandaag. En, uh, nou, dat, die, die zei eigenlijk alles. Dat, dat is een, uh, een doel uh, voor mij, uh, dat mensen dat eraan over kunnen houden. Dat is, dat is voor mij heel waardevol. Zou je nog een stukje willen voorlezen? Jazeker. Ik um, pak het eind wel eventjes. In een oogopslag zag ik in de ene laatste bocht... Bij de, dat ik de kruising eerder ging bereiken dan Bukko. Dit is dus het laatste gedeelte van mijn rit op de 1500 meter. Hij lag te ver op mij achter om voor, om voor mij langs te kruisen. Ik wist daardoor dat mijn voorsprong voldoende was om hem te verslaan. Ik dook de binnenbocht in en probeerde zo goed mogelijk mijn slagen af te maken. Mijn benen verduurden de pijn om diep te blijven zitten... Op het laatste rechterstuk knokte ik keihard om zo min mogelijk snelheid te verliezen... en duwde met een laatste krachtsinspanning mijn schaats over de lijn. Ik keek omhoog naar het scorebord en zag in grote cijfers 1, 45, 57 staan. Yeah! Ik slaakte meteen enkele oerkreten en er volgde een ontlading van je velsten. Ik wist namelijk dat dit, op deze trage ondervloer, een hele goede tijd was. Dank je wel. Graag gedaan. Mark Tuitert over zijn gouden race in Vancouver februari van het uh, vorig jaar. En de geluiden eromheen kwamen uh, uit de monden van andere schrijvers... Uh, die ook in de schrijverstrein zitten waar Jules van der Wart Mark Tuitert sprak. Uh, Steven Rooks, oud wielrenner, te gast uh, dit uur. Steven, heb jij, uh, heb jij ook een uh, biografie al uh, uitgebracht? Nou, het is toen in de 89 al een biografie uitgebracht... maar dat is natuurlijk van, vanaf het begin... Tot het moment. Hè. Dan heb je een succesjaar als 1988 achter de rug. En dan, uh, ja, dan Mooi. word je interessant. <laughs> en dan gaat er natuurlijk heel veel gebeuren, heel veel veranderen. En dan heb je uiteindelijk een terugblik op, op die periode. Maar daarna is er eigenlijk uh, niks, meer, uh, niks meer uitgebracht. Dan zou je echt daar de volle tijd in moeten pompen. om dat op die manier ja. weer uh, neer te willen zetten. Hè. Dan moet je dat je is alles keuze die je moet maken. Ja, dat moet je alles vertellen, vertellen. Hè, privé, maar ook uh, zakelijk. alles wat. Uh, ja, maar goed, er is ook niks mis is. mee. Uh, je kan zeggen van goed. Vaak, wat ik hem ook wel begrijp, je wordt het natuurlijk als sporter... zijn het momentopnames van successen of geen successen, tegenslagen. En dan krijg je een bepaalde stempel. In kort wordt dat dan neergezet. En dus dan krijg je uiteindelijk, iedereen heeft dan iets. Denk van, ja, die maakt uit, is die persoon. En nu in zo'n boek laat je alles zien. Dan ben je al klaar. En dan ben je klaar. Eigenlijk ben je al klaar, ja. Ja. Maar hopelijk heeft hij nog een heel mooi leven te gaan. Natuurlijk. Ja, maar goed, dat gaat hij allemaal niet meer vertellen aan ons dan. Dat uh, lijkt me nee. Uh, maandag zou in Tokio het WK Kunstrijden beginnen, maar is even uitgesteld. Sporthistoricus Jurrit van der Voren heeft uh, wel geluidsfragmenten verzameld uit uh, 1961, van exact een uh, halve eeuw geleden. Jurrit, en dan moet je toch eens uitleggen: wat is de relatie tussen het WK Kunstrijden van 2011 en dat van 1961? Voor de eerste keer ga ik het hebben over een evenement, sportevenement, dat niet is doorgegaan. Dat van 1961 het WK kunstrijden in Praag. Zoals nu natuurgeweld ervoor zorgt dat het in Japan niet door kan gaan, was het in 1961 een verschrikkelijke ramp. En om te horen wat dat is geweest, heb ik een fragment meegenomen van het Amerikaanse journaal van 15 februari 1961. 73 die in de crash van een Belgische Sabina jetliner. while in the landing pattern for Brussels airport. Bij Brussel was een vliegtuig neergestort. en daarin zaten alle inzittenden van uh, de Amerikaanse ploeg. mensen die dus meegingen schaatsen op het WK in Praag. onderweg naar dat WK kunstrijden. Polygon was er trouwens ook bij. en maakte hiervan ook een verslag. om eens te vergelijken van hoe Amerikanen het nieuws brengen. en hoe in Nederland dat gebeurde. Een straalvliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena dat uit New York kwam is kort voor de landing op het Brusselse vliegveld neergestart. Rode kruisploegen waren tot laat in de avond in de weer met het bergen van de slachtoffers onder wie zich de voltallige Amerikaanse schaatsploeg bevond voor de wereldkampioenschappen kunstrijden in Praag. Jurrid, uh, we kennen de vliegramp bij voetbalteams. Uh, Neem Torino, 1949. Manchester United, het grote team van uh, Matt Busby in 1958. De SLM-ramp natuurlijk niet te vergeten, in 1989. Maar ook het schaatsen heeft dus blijkbaar zo'n drama meegemaakt. Ja, in Nederland niet zo bekend, omdat het met het kunstrijden is gebeurd. En dat heeft niet zo'n hele grote traditie in Nederland. Maar Amerika stond in één klap helemaal stil. Want een complete generatie aan kunstrijders... inclusief hun coaches was in één keer om het leven gekomen. En het land stond daarom ook helemaal stil toen dat nieuws bekend werd. Later bleek trouwens dat de Canadese schaatsers Otto en Maria Jelinek... Aan de dood waren ontsnapt. Zij zouden namelijk ook meevliegen in dat toestel. Maar hun coach had dat verboden omdat hij er zelf nog niet was. Aanvankelijk waren ze dus van plan om mee te gaan, maar ze namen een vliegtuig later. Otto Jelinek keek hier vorige maand op terug voor de Amerikaanse de ESPN. En hij zei er het volgende over. We zeiden to aan hen en zeiden we zien in een paar uur. Ik see je in Prague. Love you. Have a good flight. En zo leef je dus je hele rest van je leven met de gedachte... dat jij ook in dat toestel had kunnen zitten. De Wereldschaatsbond laste dat toernooi van 1961 uiteindelijk af... maar een jaar later werd het alsnog in Praag gehouden. Je praat over 1961, dan denkt iedereen... hé, hey, dat was de tijd van Sjoukje Dijkstra. Had zij er nog wat mee te maken? Zij was al in Praag op dat ogenblik. Zij was de heersend Europees kampioen. Het jaar daarvoor had ze zilver gewonnen bij het WK. Dus een serieuze kans hebben om ook wereldkampioen te worden. De eerste Nederlandse wereldkampioen bij het kunstrijden. Maar goed, het evenement werd afgelast en zoals ze zelf ook zei... dat begreep ze ook heel goed, want ze was ook diep onder de indruk... van dat al haar Amerikaanse sportvrienden in één keer om het leven waren gekomen. Het jaar later, in 1962, werd het WK alsnog in Praag gehouden... zoals ik al zei, en toen werd ze wel wereldkampioen. Okay, mooi. Schaukie Dijkstra, alive and well. Misschien kunnen we dat eens ontvangen in de perstribune. Je weet maar nooit. Ado Ajax, Ronald van der Geer. 65 minuten onderweg. En nog altijd die 1-0 voorsprong voor Ado Den Haag. Door de het van uh, Kubik. En werd een uh, enorme kans gezien voor Ajax. Aardige actie. Eriksen, goede redding. Coutinho. schot kwam uh, vanaf de rand van het strafstopgebied in de as van het veld. Bal ging terug het veld in. En Castillio Koud in het veld. Geoffrey Castillio, Debutant bij Ajax op 19-jarige leeftijd. Uh, kon de bal inkoppen. Maar kopte hem eigenlijk heel zacht in de handen van de doelman van Ado Den Haag. Dat is eigenlijk nou, misschien wel de de grootste kans die Ajax zichzelf heeft gecreëerd zijn nog wel eens wat groter zo van afstand. Maar tot nu toe blijft de Coutinho prima op de post. En is het balbezit wel degelijk voor Ajax. Heel veel dus. En is ADO nauwelijks in de buurt van Van Verhoeven. Het is wat eenrichtingsverkeer. Maar de thuisploeg houdt stand tot nu toe. En dat is de conclusie na 65 minuten. En die 1-0 voorsprong voor... Ah, Steven Rooks, laten we de stelling afhandelen van het oortje in het wielerpeloton. Uh, er zijn uh, mensen, bijvoorbeeld Casper, die zeggen... Ja, die oortjes moet je wel uh, houden, schrijft u op het gastenboek. Maar laat ons maar horen op televisie wat er gezegd wordt. Net zoals dat bij de Formule 1 uh, gebeurt, bij de raceauto's. En uh, ja, wat zeg jij dan? Mogen wij het ook, mogen wij het ook horen van je? Voor mij wel. Ja. Het is niet zo'n uh, boeiende informatie soms. Hè, om te zeggen van uh, jullie hebben 10 seconden of 20 seconden voor. Of die en die ja. zitten in de koproep. Uh, soms kan het, uh, kan het meer. Het, het tactisch is, is, tactisch is, ja. is het goed. Hè. Dat doen ze op de Belgische televisie natuurlijk wel eens. Hè, want dan ja. pakken ze zo'n ploegleider eventjes in de uitzending. En dan stellen ze hem vragen. Uh, wat, wat zijn de plannen? En dan behoor je... Te kijken of dan daadwerkelijk de ploegleider ook wel uh, alles laat zien wat hij op dat moment van plan is. Maar die Belgen hebben altijd een derde man mee op een motor ja. televisie. Daar ja. zit iemand bij en ja. die, uh, die haalt de informatie inderdaad letterlijk uit het peloton en ja. van de zijkant. Ja. Ja, goed. Dat is mooi is natuurlijk wat dat betreft natuurlijk een, een wielerland uh, van A tot Z. Ja. En daar zijn ze heel sterk in. En dat, ja, dat, dat geeft ook een stukje meerwaarde. Dus aan de andere kant uh, is het misschien ook wel mooi om, om te zien en te, en te luisteren. wat op dat moment uh, de discussies soms uh, zullen zijn. Maar ja, dat moet ook een beetje gedegen zijn. Want soms is informatie. Totaal niet boeiend. Nee, dat is waar. En dan word je er toch mee lastig gevallen. Exact. Nou, 52% is eens met de stelling dat die oortjes uh, verboden moeten worden. 48% logischerwijze oneens. De zaak is afgehandeld. Steven, wat doe jij vandaag de dag? Ik, eh, sowieso ben ik nog een aantal... ben ik bij een aantal zaken... wat wielrennen betrokkenheid eh, heb. Eh, zeg maar, koersdirecteur van de Ronde van het Holland. Sowieso, al, al enkele jaren... zeker eh, nadat eh, Gerik Nederman is, eh, helaas is overleden... heb ik die functie overgenomen. Ik ben eh, sinds kort ook eh, aangesloten... bij een, een team uit Limburg. Park Hotel Roding. Het is dus een LSE-team. Wat, sorry, nu gaat het hard. <laughs> en, en voor... Een, een LSE-team. Dus je hebt verschillende categorieën. Ja. Maar het is een belofte-team. Die, uh, waardoor. Hey, we moeten natuurlijk ook blij zijn dat er sponsors zijn die gewoon het duur in zich uh, ja, continu leven inblazen. We hebben natuurlijk wel profteams op dit ja. moment uh, erboven hangen. Maar daaronder hebben we natuurlijk ook mensen nodig die uh, die, die, die input kunnen geven. Wedstrijden, voorbereidingen en al, al dat soort zaken. Meer de fietsen, kleding en uh, noem de aspecten. Maar dat kost natuurlijk veel geld. En gelukkig zijn die, er, zijn die initiatieven er nog. Uh, daar ben ik ontzettend ja. blij mee. En ik ben daar een beetje technisch adviseur. En, en ik doe al, allerlei clinics voor bedrijven nog steeds. Dat vind ik erg leuk om te doen. Dus door mensen enthousiast op de fiets uh, ja, te dan krijgen. Te gaan, uh, wat, wat zijn dat voor mensen? Wie gaan uh, jouw bedoelen? Alles. Ja, Leid ons over uh, het Geuldal. Ja, we kunnen natuurlijk uh, op het vlakke land, uh, we kunnen ja. op de baan, we kunnen in de bossen. Ik heb net, uh, kom net uit Limburg, heb ik twee dagen in Limburg gezeten met klanten. Ja. Uh, van een goede relatie van mij. En, zijn, ja, dat, dan, uh, zijn dat teambeeldbijeenkomsten? Uh, de de ja, precies, het hangt er een beetje vanaf wat oh. uiteindelijk de doelstelling is. Je okay. kan natuurlijk zeggen van, goed, we gaan met die mensen uiteindelijk uh, te kijken. Van, uh, wat is hun conditie? Hoe staan ze op dit moment ja. voor? En wat, uh, wat moeten we daar uh, uiteindelijk aan doen om dat uh, te verbeteren? En dan hebben ze die interesse? Dus mensen boeiend en in interesse geven. Maar het, het, er komen ook leuke verhalen naar boven. En je zit natuurlijk ook zelf een beetje uh, op, op, op verschillende vlakken... ook nog wel in het zakelijke leven. Maar daardoor heb je natuurlijk wat, wat meer parallellen. Je hebt natuurlijk zo'n informatie als topsporter gecreëerd... Zowel aan de successenkant, maar ook aan datgene wat je allemaal hebt geleerd en hebt meegemaakt. Ook teamsverbanden. Ja, als je dat uiteindelijk met ook, met Ook de mensen. andere kant van de medaille. De andere kant van de medaille. Als je dat natuurlijk gezamenlijk uiteindelijk ja. een, een leuk met elkaar op een dag of, of meerdere dagen ja, met elkaar kan delen en daar uiteindelijk uh, keer voordeel bij, bij uithaalt... Uh, zowel van mijn kant, maar ook van, uh, van de mensen zijn kant. Morgen heb je de vaste column weer in het Alge Algemeen Dagblad. Daar gaan we zo nog tien seconden over praten. Ronald van der Geer, Ado Ajax. Gelijkmaker van Ajax is van Jan Vertongen na 70 minuten spelen. Het begint bij een vrije trap van Eriksen vanaf de linkerkant. Iedereen rekent op een hoge bal. Ook invaller André Ooyer, die direct vanaf de wissel daar naartoe loopt. Maar de bal komt laag in het zafstopgebied van Ado Den vanaf de linkerkant. En het is een harde, droge knal van Jan Vertongen... Achter Coutinho, 1-1, nieuwe tussenstand na 70 minuten. Genoteerd, straks het vervolg natuurlijk in Langs de Lijn. Steven Rooks, morgen de column in het Algemeen Dagblad. En waar gaat die over? Over Milaan, Middelhuis natuurlijk. En wat een boeiende wedstrijd ik heb gezien. Fantastisch. Het seizoen is begonnen wat dat betreft. En hopelijk zijn alle andere grote events, klassiekers op dit niveau. Goed. We gaan lezen en we gaan kijken hoe jij er tegenaan kijkt. Dank dat je de gast was. Ga je nog doen vandaag? We gaan gezellig naar buiten, want het is uh, fantastisch mooie stralend weer. Dus uh, gaan we van genieten. Mooie zondag uh, ook aan u. En uh, volgende week om kwart over twaalf op zondag gaat de perstribune weer open. Als gezegd, uh, zo dadelijk langs de lijn. En dan wilt u nog wat terugluisteren, zie deperstribune.nl. Tot een andere keer. Ik zie er eentje draaien tegen de bewolking in. Hij is onder de bewolking. En hij draait over de stad, maar ik kan echt niet zien of het een libische piloot is. Hij stijgt nu bijna recht omhoog naar de hemel. Spanning in Libië. Let op straat, kijken ook naar de lucht. De gebeurtenissen op de voet gevolgd. De dus straaljaren gestort neer lijkt het wel, ik weet het niet zeker. Natuurlijk, op Radio 1. Ja, ik zie de roofmoord opstijgen. Hij werd geraakt door iets, recht voor mijn neus, in een rechte lijn. Radio 1.